11 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Wit-Russische oppositieleider Tyganovskaya -ja zegt in een gesprek met Nieuwsuur... dat de Wit-Russen niet meer bang zijn om te betogen tegen president Lukashenko. De geest ging volgens haar uit de fles... na de omstreden verkiezingen van begin deze maand. Lukashenko claimde 80% van de stemmen. Tyganovskaya -ja kwam uit op nog geen 10%. Sindsdien wordt er al weken massaal gedemonstreerd.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 Een groep van 135 mensen gaat meedoen aan een onderzoek om te ontdekken welke dosis de beste immuunreactie oplevert. De deelnemers krijgen 4700 euro. Als de testresultaten positief zijn, komt er een nieuw onderzoek met duizenden vrijwilligers in een gebied waar veel coronapatiënten zijn. Daaruit moet blijken of het vaccin echt tegen het virus beschermt. Zeker 76 nabestaanden van inzittenden van de MH17 willen gebruik maken van hun spreekrecht tijdens de rechtszaak. Dat bleek op een voorbereidende zitting tegen de vier verdachten. Verder willen meer dan 300 nabestaanden een claim bij de daders indienen mochten zij ooit gevonden worden. Chemieconcern DSM schrapte Nederland 170 van de 3900 banen. Voor een deel gaat het om gedwongen ontslagen. Volgens DSM verandert de markt waardoor er op sommige plekken minder personeel nodig is. Vakbond FNV is onaangenaam verrast. Volgens de bond misbruikt DSM een sociaal plan... om aan de lopende band mensen te ontslaan. Het weer. Vannacht klaart het op. Het komt af naar 8 graden. Er kan wat nevel of een mistbank ontstaan. Morgen is het wisselend bewolkt. Later op de dag wat vaker zon, met soms een bui. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zandvoort, zon, zon, zon, Op terug bij Peaceful Radio Show 1401. Dit programma, dit uur geen, geen nieuw werkje, maar wel natuurlijk de Rijnland Sisters. Twee meisjes, twee zusters, nou meisjes, het zijn al vrouwen die eh, een nieuw album hebben gemaakt en daar zijn we vorige week mee begonnen. Dan een Nederlander, Vincent Boots, die met de Echoes of the Moments met de prachtige titel Universe of Peace, zo heet deze track. Over Nederlands gesproken, volgende week staat het programma, begin het programma twee keer met een uh, nieuw album van Kerani. Sense of Time, zo heet dat album. En ja, daar ben ik trots op dat we daar uh, aandacht aan gaan besteden. Uh, veel nieuwheidsartiesten hebben een... Uh, een hoge productie. We maken één of twee albums. Nou, niet veel, maar ja, een aantal. Maar eh, Kerani, ja, dat is symfonische. New Age muziek. Dat is een nieuwe term. En eh, zij maakt dat tot dan. Daar gaan we dus twee lange tracks van uh, gaan we naar luisteren. Goed, Peaceful Radio. Uh, Peacefulradio.info. Dat wilde ik zeggen. Veel luisterplezier plezier. Op deze late avond.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 and you're listening to my new album, Between Then and Now, on Peaceful Radio.